Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op bankrekeningen van Libië in Nederland is voor ruim 3 miljard euro aan tegoeden bevroren. De rekeningen van Libische staatsbedrijven en van mensen in de omgeving van Gaddafi worden volgens internationale afspraken geblokkeerd. Het is onbekend om hoeveel bedrijven het gaat. Het bedrag van 3,1 miljard is erg groot in vergelijking tot de sancties die Nederland heeft ingesteld tegen landen als Irak en Iran. Dan gaat het meestal over enkele miljoenen. De VS hebben eerder al bankrekeningen van Libische staatsbedrijven bevroren. van Totaal 30 miljard euro. President Assad heeft voor het eerst sinds het begin van de onrust in Syrië zijn volk toegesproken. Hij noemde de protesten van de afgelopen weken een test voor het land. De meeste demonstranten zijn volgens Assad samenzweerders die Syrië te gronden willen richten. Vooral in de zuidelijke stad Daraa gingen mensen de straat op om politieke hervormingen te eisen. De president beschuldigde hen ervan dat ze chaos veroorzaken. Bij de demonstraties in Dara zouden veiligheidstroepen meer dan 60 mensen hebben doodgeschoten. In zijn toespraak zei Assad ook dat hervormingen nodig zijn in het land, maar hij wil niet toegeven aan de druk van de protesten. Bij het parlementsgebouw in Damaskus verzamelden zich tijdens de toespraak honderden aanhangers van Assad. Ze riepen dat ze hun leven willen geven voor hun president.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 Het weer vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking met kans op buien. Het is 12 tot 17 graden. Ook morgen wisselen zon en regen elkaar af. Het is dan 11 tot 17 graden. Dit was het NOA. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 there ain't De displays van uh, die animals. Nou, niet die die meegenomen is door uh, onze grote collega de heer Vos. E uh, A.J. Vos Albert Jan. Hoe is het jongen? Goed, als ik dit hoor gaat het altijd helemaal weer goed hè. Ja. Wat... Wat, heb, wat heb jij met dit nummer? Nou, meer met de hoes van deze LP. Uh, afgezien van dit nummer natuurlijk, uh, hebben ze meer mooie nummers gemaakt. Maar op deze hoes zie je heel mooi uh, hoe de jongens destijds uh, muziek maakten. En ze staan op een podium en als je dan de apparatuur ziet waar ze toen mee live mee speelden. Dat is de helft van wat jij nou meeneemt geloof ik. Ik neem er mijn eentje al meer mee zelfs. Daarom maar uit die tijd, de dus Mercy Beat tijd. Ik eh, bedoel voor de ze natuurlijk de Beatles en de Stones. Maar de Animals konden ook uh, goede live concerten maken hoor. Het was een fantastische band met uh, Eric Burden als zanger natuurlijk. En uh, niet te vergeten Alan Price bij de eerste LP's op uh, Orgel. En uh, ja, het was inderdaad fantastische muziek. Leuk dat je dat even meenam. Um, wij gaan het dus even door met een band die uh, donderdag over of morgen over twee weken een concert geeft in Beverwijk. En gelukkig ben ik uh, in de staat daarom daarheen te gaan is een uh, te gekke band en ze spelen nog steeds fantastisch en ze hebben ook nog steeds geweldige muziek nummer van 10CC, gaan we draaien en uh, dat is een uh, band, ik zeg het al 14 uh, april spelen ze in het Canemar Theater in Beverwijk ik weet niet of er nog kaarten zijn, maar het is een fantastisch, ik, ik heb ze vorig jaar gezien en het is, uh, het is werkelijk fantastisch, dus vandaar even dit singeltje van 10CC The Things We Do For Love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 Morgen over twee weken, 14 april om precies te zijn, een concert geeft in het Kennis Theater in Beverwijk. Ik weet niet of er nog kaarten zijn, als ze er wel zijn, moet je er beslist naartoe, want het is een fantastisch concert. Dat kan ik je sowieso vertellen. We gaan eens gauw gaan met een uh, ander leuk singeltje. Uh, heeft u wel eens gehoord van Simon en Marijke Koger? Nou, die heette in de tijd The Fool. Simon Postuma en Marijke Koger die heette in de tijd The Fool en die hadden zo'n zo soort popart gebeuren, zo'n hippie gebeuren. Die hebben toen zelfs uh, het gebouw van de Beatles in Londen van Apple dat hebben ze toen heel, uh, heel ludiek beschilderd. Maar omdat ze natuurlijk toch bij de Beatles binnen waren hebben ze gelijk ook maar een plaatje gemaakt. En dat is best een leuk liedje. Simon, en, ze hadden dan gelijk een Engelse naam natuurlijk. Simon werd geschreven als Simon. Met uh, dubbel E en M-O-N. Marijke konden ze Helaas niks anders voor maken, dus dat bleef gewoon daarna. ze dat nou zeker de voorreden gezet voor die kaart. Ja, Marijke, hè? Ja, Maraik. Maar dat hebben ze niet gedaan, maar het is wel een leuk liedje. Luister hier naar Simon en Marijke, I saw you. Ja, komt u maar. Oftewel de Full. En uh, ze zijn er vooral bekend geworden door hun uh, kortstondige samenwerking met de Beatles. Waar zij het gebouw van de Apple Shop. Want we hadden een speciale kledingwinkel. Hadden ze toen heel uh, ludiek beschilderd in allerlei verschrikkelijke kleuren. Maar goed, dat was uh, hippie in de tijd en dat mochten ze allemaal. Ze hebben zelfs ook uh, de Rolls Royce van John Lennon nog eens beschilderd. Dat uh, was een doorn in het oog van de Rolls Royce fabrieken natuurlijk. Die wilden dat alles keurig zwart was of wit. Maar uh, de Rolls Royce van John Lennon die hebben ze toen op een hele ludieke manier beschilderd. Dat waren dus ook deze uh, mensen dus ongeveer. Goed, we gaan door met een volgend singeltje. Ook een leuke, als het ware. <laughs> nou, ben ik toch zelf niet makker. Oh ja. Uh, hè? Zeg je? Ben Nee, de andere kant op, moet je hebben? <laughs> We gaan naar een andere band, de Sweet. Kent u de Sweet nog? Wie kent de Wie ken The Sweet nog? Ja? Kennen jullie de Sweet nog? <laughs> Ze loopt gelijk weg. <laughs> Ben je bang voor een microfoon of zo? Nee, helemaal nee. niet. Maar het is maar een microfoon. hoor. Hij ja. lijkt wel op iets anders, maar het is. Hij, hij bijt niet, hoor. Die microfoon is dus één ding oh, wat verschil. Sorry, oh, oh, wat zijn we weer indiscreet? We gaan er nu draai van de suite en dat heet funny, funny. Ja. Dat eh, wederom de suite. En we zijn nog steeds live in cv 4 dames en heren in Zandvoort. Het is hier vreselijk gezellig. Ja. Het is hier... Ja. Vindt u het gezellig, meneer? Meneer, ik heb zelden zo'n gezellige middag gehad. Op woensdagmiddag. Op woensdagmiddag, oké. Okay. Nou, dat is hartstikke fijn dat u het in ieder geval naar uw zin hebt. Dat waren de sweet en, en de nummer dat heet uh, Fuddy Fuddy. Een, een heel apart singeltje nu van de Small Faces. Je weet het. Small Faces samen met uh, Steve Marriott, Ian McLagan op orgel, Kenny Jones op drums en nog meer van dat. En Ron Wood zat daar ook nog in, geloof ik, als ik het goed heb. Die nu nog steeds met de stoon speelt. Dit is een heel apart singeltje van ze, maar wel een leuk singeltje. Het heet The Universal. Hier zijn de small vases. There's such a lot of good ways to be bad and so many bad ways to be good. And babe, my the shell pressed to your ear that's the sea in the trees in the morning hello the universal <laughs> good morning steve well you won't believe me today working doesn't seem to be the perfect thing for me so i continue to play But he chose me, you know Small faces. het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is, uh, dat is ingebracht door de heer Kuikhoven. De heer Kuikhoven, die zit hier in de studio. Ik ga eens even kijken of hij aandacht heeft. Hallo, ik had het over je. Uh, ik ga een nummer van de LP van jou draaien. Uh, wat is er voor LP? Maar nou, ik zal je vertellen, die hebben we in de Kringloopwinkel gevonden. Nou, dat, dat gebeurt vaak. We hadden geen LP's meer, we hebben speciaal deze LP gekocht in de Kringloopwinkel omdat thank you voor de the music erop stond en die wilde ik graag voor jou draaien. Omdat je mij al 40 jaar lang heel veel plezier bezorgt met jouw muziek. Goed zo. Nou, dankjewel. Dankjewel. Hey! Goed. Nou, dat is uh, mooi, dankjewel. Maar die hey, heb ik niet uitzending. Maar dat nummer, doen we, daar we, nog niet. Dat doen we tegen het eind van de uitzending. En dan een sfeertje weer, hè? We we gaan een prachtig nummer draaien uit een, uh, ik weet niet meer uit welke film, maar dat doet er niet toe. Het is in ieder geval een mooi nummer. Joe Cocker en Jennifer Lawrence up where we belong. En dat vind ik mooi. Dus luister en huiver. 3 every day Ja, je bent er weer in de buurt. Uh... Ja, ik moest even mijn knopje zoeken. <laughs> Die zit uh, links van in het midden. Ja, ik heb hem gevonden. En anders aan de rechterkant. Love Lifts Us Up Where We Belong. Van Joe Cocker samen met, uh, met Jennifer Warns. Uh, we gaan nu iets heel anders doen. Um, om Een ander vast onderdeel in ons programma, dames en heren. Dat is de confrontatie. Ja, de confrontatie. En dat zijn de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Oftewel, we gaan kijken hoe dat hier gaat uitpakken. Wie de Rolling stone. de Rolling de Rolling Stones. de De confrontatie. Ja, elke week doen we dat. We zetten een LP van de Beatles tegenover een LP van de Stones uit ongeveer dezelfde periode. Dat kan natuurlijk niet helemaal precies, omdat de Stones anderhalf jaar later plaats begonnen te maken dan de Beatles. En uh, vandaar. Maar we gaan het wel doen en ik heb uh, nog steeds, en dus de laatste keer vandaag, gaan we twee nummers tegenover elkaar zetten van de LP Revolver en de LP Between the Buttons. En volgende week wordt die confrontatie natuurlijk helemaal leuk want dan gaan we naar Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band samen met The Satanic Magic het is request. Dus dat wordt wat. Noem, um, noem even twee hitjes van allebei die albums voor de mensen die de albums. Nou, niet op kennen. De, between the buttons staan geen hits. Dat is. Oh, een, nee. nee, dat vind ik ook een mooie. Nou. Ja. Op uh, Between the Butters staan geen, uh, staan geen hits, uh, althans niet op deze versie, maar, waar, maar dat zal ik straks wel even vertellen. Want we gaan eerst even muziek draaien van Revolver, LP die uitkwam in 1966. En uh, waarbij de Beatles uh, vooral uh, de eis lieten varen dat de nummers ook live uitvoerbaar moesten zijn. Want dat deden ze niet meer, want in 1966 uh, zijn ze ermee gestopt met live optreden. Het laatste optreden was in Candlestick Park in... Uh, in uh, San Francisco. En toen hebben ze de bruin al gegeven met het argument van, ach, die meiden gillen allemaal zo. Ze horen ons toch niet. Dus vandaar. En uh, we gaan een fantastisch nummer van deze LP draaien, dames en heren. Wat ik nog steeds hetzelfde gek vind. Um, uh, er is een, ook een prachtige versie van Earth, Wind and Fire van dit nummer. Maar we draaien nu gewoon de echte originele zoals die hoort te zijn. De Beatles. Got to get you into my life.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 I do what can i be when i'm with you i want to stay hey. if i'm true i'll never leave and if i do i know the way hey. Ooh. and i suddenly see you LP Revolver. Een uh, LP uh, uit 1966. En de voorloper van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Band het uh, ultieme meesterwerk van, uh, van de heer de Beatles. Um, we zijn bezig met de confrontatie. En we gaan dus nu naar de Stones. The, the rolling, rolling Stones. De Beatles. The the rolling, rolling Stones. Stones. Hey, hey, hey. The, the, the, the Beatles. De confrontatie. Ja, en zoals ik u al zei, hebben we van de Stones de LP Between the Buttons. Ik denk niet een van de bekendste LP's bij Stones fans. Het was in de tijd de opvolger van Aftermath. En uh, deze LP, daar waren twee versies van. We hadden namelijk een Engelse versie en een Amerikaanse versie. En het vervelende was dat de Amerikaanse versie groter was, of uitgebreider was, dan de Engelse versie. Er stonden namelijk twee nummers meer op. En dat moest uh, ook wel, want in Amerika moet je altijd een hitsingel erop hebben staan om die LP verkoopbaar te maken. En vandaar dat ze in Amerika hadden ze die... Uh, hadden ze, uh, in die Amerika hadden ze... Uh, schreeuwt niet zo, hè? Ja, <laughs> allemaal van Maap Maar goed, uh, wat we nou zeggen in Amerika, in Amerika uh, was het zo van. Uh... Er moest altijd een hitsingel opstaan om die LP verkoopbaar te maken. En in Engeland deden ze dat niet. En vandaar dat in Amerika de LP Between the Buttons was aangevuld met Let's Spend the Night Together en Ruby Tuesday. Twee stukken die van veel eerdere datum waren en absoluut niet bestemd voor deze plaat. Maar goed, dat deden ze in Amerika, want er moesten gewoon een paar hits opstaan. De Beatles deden ook veel met verschillende stijlen muziek ook uh, twintige jaren uh, dat soort dingen en aangezien de Stones ja het klinkt voor Stones misschien een beetje vervelend maar dat de Stones vaak achter de Beatles aanliepen wat dingen betreft deden de Stones dat ook op een gegeven moment met een echt uh, een soort vodevil nummer en het is de afsluiting van die LP Between the Buttons en ik vind het wel een erg leuk liedje. Maar dat is niet zo des Stones, zou ik maar zeggen. Luistert u goed, het is een hartstikke leuk liedje. Something Happened to Me Yesterday. The Stones van de LP Between the Buttons. Something Happened to Me Yesterday.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 De Stones van de LP Between the Buttons, het laatste nummer wat erop stond, en uh, dat was ook een leuke afsluiter natuurlijk, met uh, Something Happened to Me Yesterday, een voodville liedje, want de Stones wilden natuurlijk ook net als de Beatles verschillende stelen kunnen spelen, terwijl ja, dat niet zo'n erg groot succes was, omdat uh, de Stones is nog eenmaal een rockband en die moeten gewoon rock en blues spelen, daar zijn ze goed in. Goed, uh, we gaan verder met uh, Soul Music. Ja, ja, ja. ja, ik heb niet zo erg veel soul bij me, maar ik heb wel een leuk singeltje wat u allemaal kent, want dat is... Uh... Nee, het is geen Arita, sorry. Het is een uh, liedje wat iedereen kent, denk ik wel. Het was een instrumentaaltje en in de tijd in de discotheken hebben we daar veel op gedanst. De, begeleidings, ja. de begeleidingsband van Otis Redding. Onder andere uh, heeft uh, toen zelf vlak voordat dat vliegtuig neerstortte uh, in 1967, waarin de blazers van deze band samen met auto's zaten, uh, hebben ze een uh, fantastisch plaatje gemaakt en het zwingt als een trein. Hier zijn de barcase en het nummer dat heet Soul Finger en het kraakt heerlijk. <lacht> Ja, ik mag niet met volle mond praten. Doe het dan ook niet? Nee, ja, maar ik heb wel een beetje in mijn mond. Ja. Oh, oh, schiet het op. Het is zo gezellig hier in Café vier dames en heren. Dus eh, mocht je naar de radio luisteren in de buurt zijn, kom gerust langs. De radiouitzending nu tot 4 uur. Maar daarna gaan wij nog wel even door, hoor. We hebben nog platen genoeg. En het en... blijft nog steeds gezellig, dus we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. We zullen doorgaan. De barcase waren dat met salvinger. En we gaan even door met een oud singeltje. Wat ingeleverd is door Harry en Toos. Harry en Toos, ja. Speciaal door jullie hier meegenomen, vinden we wel leuk. En als we, en als we komen heen kijken, dan klopt het ook wel. Want ik zie diverse mooie vrouwen hier. Dus uh, vandaar Roy Orbison, Pretty Woman. Ja, Pretty Woman. Maar oh, hij heeft hem nog niet. Ik moet nog even doorlopen want hij is nog niet klaar. Ja, weet je wat het mooie is? Deze, deze single is zo vaak gedraaid, ja. dat het gewoon niet het hele begin beschadigd is. Dus begin kan ik niet draaien, ja. al, maar haken halverwege in. Halverwege? Ja. Nou, hier is Roy Orbison, Pretty Woman. Pretty Woman. ja Roy Orbison, Pretty Woman was dat. En uh, dames en heren, ik zei het al, uh, de uitzending die moet helaas om vier uur al stoppen. Maar we, zijn, we hebben er zo'n zin in dat we gaan gewoon door kunnen schelen. Maar niet op de radio, maar wel hier. De volgende plaat ga ik even iemand een beetje plagen. Ja, ik... Uh, is een leuks liedje, uh, Ray Stevens. Kent u hem, Ray Stevens? Ja. Nou, dan ga ik een heel leuk plaatje draaien. Ik ga ik speciaal draaien voor iemand die altijd vindt dat ze nogal klein is. Ja, dat is voor iemand die altijd vindt dat ze nogal klein is. mevrouw in de bar Ja. Nee, ik ga niet... Heet ze toevallig Bridget, Ruud? Uh, nou, zo heet ze niet, maar... <laughs> zo heet Zij ze heet dan? Nee, dat ga ik niet vertellen. Wie? Nou, dan houden... houd toch je toet dicht, nou, jongen. Kom op, je... nou, dat zeg je toch niet. Nee. ik ga toch geen namen zeggen. Ik hou mijn toet, ik zeg niks. Maar het is wel een ontzettend liedje, speciaal voor toet. En het nummer dat heet Bridget, de midget. She's a real so Here's Bridget, the midget and her blind feet The world's one and Midget de Midget. Ja, speciaal van... Uh, voor, uh, speciaal voor... Uh, nee. ja. ja. Houd ja. toch je toet dicht, uh, je, je Ruud. Nee, ik zeg Als niks. ik slap voor je toet. Nee, ik zeg niks. Uh, voor ik je sorry. We gaan, uh, we gaan even een beetje in dezelfde stijl uh, door, dames en heren. Uh, met Bette Midler, Bette Midler, fantastisch. Ja, en Bette Midler heeft ooit een singeltje gemaakt en dat was fantastisch. Ze zong ze alle stemmen op en het hele arrangement was ook uh, geweldig van een oud Glenn Miller nummer. En uh, u gaat dat horen. Het swingt als een trein. Het is fantastisch. Hier is Bette Midler met In The Mood. hope you're in the mood because I'm feeling just right oh, I was about a corner with a table for two There's yeah, yeah. the music mellow in some gay money blue There's no dance romance with a blue attitude You know you got to do so dance when you get in the mood Mr. Watch, I'll call her mom and daddy to you Get coat, her coat, I'll show what good influence can do You never felt so happy or so fully alive And he's a jammer and and he's a powerful jive Swingaroo is giving me a new attitude My heart is full of rhythm and I'm ba do ba da ba da da the of beautiful eyes, What? Who's lips are trying for Hey, swing with me What? are a wing be May I intrude as time? and Nay, I'm in the mood? Oh, darling, dance What it's a dream romance it's a quarter three There's a mass of moonlight. share with me, you know I think it's ridiculous But when I'm in the mood I'm in je, dat kan. Dat vind ik zo fantastisch. Een uh, gigantisch mooi arrangement van In The Mood van Glenn Miller, natuurlijk. Uh, we gaan een liedje draaien. Wat was er nou? Iets met Gooise Vrouwen, of Word ik dat nou? W werd dit gebruikt in uh, Gooise Vrouwen? ik jij van Albert-Jan vragen? Oh, nou, dat weet ik allemaal niet. Uh, ik ga even van Albert-Jan vragen wat... Uh... Kijk, nou toch eens even. Oh, ik ga even met Albert-Jan praten, want ik wil even weten wat, wat, wat, wat, wat je had met dit nummer. Nou, het mooie is, van de, de filmmuziek van Gooise Vrouwen, dat zijn allemaal gouden oude hitjes. En die zijn destijds nog op vinyl uitgebracht. Dus ik denk, ik neem die vinyluitvoering mee van Michel Fugin. Oké, okay, Gooise Vrouwen dus. En het nummer dat heet Une Belle Histoire. Hier is Michel Fugin. C'est un beau moment.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 We ja, dat wil ik straks we straks nog een keer draaien, maar we moeten in verband met de tijd op de radio, moeten we het helaas een beetje wegdraaien. Want er is nog één nummer wat ik graag zou willen draaien uh, voor het nieuws van 4 uh, van uur. En uh, dat is ingebracht door de heer Kuikhoven uit Haarlem, dames en heren. Uh, uh, hoe heet het man? Sophie nummer 34549795 23 51. Nu weet u dat ook. Bank Giro nummer van Han Kaakhoven is 939695 plus 2. En we gaan speciaal voor Han het nummer draaien, wat uh, hij voor mij wilde draaien. Maar ja, doen we het ook voor hem. Hier is Abba. En uh... Met een prachtig nummer Abba, Ruud, Dat zouden we niet meer draaien, hadden we afgesproken Hier is Abba, met echt <laughs> wel een mooi nietje En ik denk dat het ook een beetje geldt Voor het afgelopen jaar En we gaan met dit programma gewoon door Dus elke woensdag lekker luisteren dan hoort u elke woensdag weer leuke muziek Thank you for the music, hier is Abba Bedankt iedereen natuurlijk voor het komen hier naar Café 4 toe Zieken thuis wil nog steeds komen, kom eraan, want we gaan nog heel veel doen met mooie plaatjes. Oh maar ja, we blijven gewoon doordraaien hier. Al, al hoort het niet meer op de radio. Maar we blijven hier doordraaien ja. nog een uurtje. Dus, en rut tot volgende week, bedankt. Tot weer. volgende week weer. Bedankt. Hoeg. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent. A wonderful thing. Because everyone is when I start to sing. I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud song